Tempelorde Een tempel is in meer dan één zin een brandpunt van de broederschapsketen. De tempel is tevens een brandpunt van het levende lichaam, van de Jong-Gnostieke Broederschap. Een tempelbrandpunt is dus het thema de maand een thema van een september orgaan. Weet je van niet het dat je in een tempel bent? Bij gevolg is de tempelorde geen decorum, doch een zaak. Van zeer intelligent, verantwoord gedrag. Een gedrag dat niets mag hebben van geforceerdheid, maar dat spontaan moet voortkomen uit natuurlijke vanzelfsprekendheid. Als de leerlingen in de tempel bijeen zijn, is het tempellichaam in functie. Het tempellichaam verricht dan een daad en het dient deze soepel, harmonisch. Intelligent uit te voeren. Deze en maand de verbinden we ons met het boekje Het Gouden Rozenkruis. Hierin bespreekt dus de Kateroze de Petri onder meer de Tempelorde. Hoe gaat dat in zo'n Tempel? Waarom is waarom dat zo en vooral waartoe toe allemaal? Het is een praktisch, handzaam overzicht waarbij Kateroze ook je vanzelfsprekende gewoontes tegen het licht houdt. De Toen ik dat hoofdstuk weer eens las moest ik onmiddellijk denken aan een zin uit de Bijbel. Weet je niet dat je zelf de tempel van God bent en dat zijn geest in je woont? Weet je dat niet? Inderdaad, ik kan wel bedenken hoe het is om een tempel gods te zijn, maar leef ik dan ook voortdurend in en uit de geest gods? Bewoon ik deze tempel wel waardig genoeg? Zo'n regelmatig innerlijk onderzoek is best wel nodig, want mijn ervaring verandert. En daardoor verandert mijn innerlijke waarneming. Ik word naar subtielere lagen in mezelf gevoerd en dan lijkt het steeds weer opnieuw alsof ik het nu pas eindelijk echt begrijp. Alleen door plaats te maken ga ik steeds minder in de weg staan van het licht. Zo word ik steeds geschikter als waarachtig tempelbewoner. Was ik dan ongeschikt? De tempel, of eigenlijk God, stelt nooit de vraag of je geschikt bent. De enige vraag die steeds wordt gesteld is, ben je beschikbaar? Ofwel, ben ik bereid, steeds weer opnieuw, om mijn gewoonteleven achter me te laten en een nieuw mens te worden. Is mijn antwoord... een volhartig ja... dan wordt mijn tempel uiteindelijk... een echte tempel voor God. Mijn werkplaats... mijn tempel wordt dan lichter... en steeds stralender. Maar waarom dan... al die tempelgebouwen... als ik in feite zelf de tempel van God ben... en daar mijn werk heb te volvoeren? Nou... Ik ben natuurlijk nog geen echte tempel, eigenlijk alleen nog maar in potentie. Daartoe dient er eerst een omvorming plaats te vinden, een transfiguratie. En tijdens dit transfiguratieproces is het je samenvoegen met andere tempelbouwers van niet te meten belang. Spiegelen aan elkaar, onderzoeken met elkaar, corrigeren, afstemmen dat bekende fragment uit de Bijbel, waar twee of drie mensen in mijn naam tezamen zijn, ben ik in hun midden. Dat is duidelijke taal. Samen. Je houdt elkaar nou eenmaal scherp. Samen sterk. In mijn naam. Dat is je gezamenlijke gerichtheid op het ene. De geest gods. De praktijk leert dat je houden aan... Uiterlijke vormen je helpt je te concentreren. Dat wordt ook wel ceremoniële magie genoemd. Uiterlijke vormen die volledig samenvallen met de geestelijke krachtlijnenstructuur uit het goddelijke gebied. Als gerichte groep vorm je dan een toegewijd krachtveld dat helemaal geleidend is voor goddelijk licht zodat het kan uitstromen in deze wereld. Dat is de waarlijke tempelorde.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 intelligent uit te voeren en ieder lichaamslid dient hieraan mee te werken. Al dus wordt de tempelorde en juist tempelgedrag een absolute noodzaak. Daaronder dient u de lichamelijke toestand te verstaan die door de leerling zelf kan worden bepaald en geregeld, die bijvoorbeeld door de wil, de gerichtheid, het verlangen de levenshouding en het begrip kan worden bestuurd.